Dat is smart, smart. En met een eurotje erbij komt er nog een burger bij. Dat is smart. Max Smart menu voor maar 5,95. I'm loving it. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <grijg> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Remeha geeft gratis cv-ketels weg. Wat? Gratis? Jazeker, bij aanschaf van een warmtepomp. Maar wees er snel bij, want op is op. Kijk voor de voorwaarden op remeha.nl slash gratis. Remeha. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout?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 Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor Knap. De ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. Knap, de bank voor ZZP'ers. De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Voordelig nieuwjaar! Jij denkt aan een voordeliger 2026? Wij van Delta aan onze giga nieuwjaarsdeals. Ga voor één giglasvezel met wifi 7 en tv. Nu 12 maanden voor maar 30 euro per maand. Jij ook nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op delta.nl.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 Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel aanmerkvitamines van bijvoorbeeld Lucovitaal en Roter. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben René Postma. In Woudenberg en twee dorpen in Gelderland is het drinkwater weer schoon. Gisteren bleek in Amersfoort en omgeving dat het water vervuild was met een bacterie. En het waterbedrijf gaf het advies om het eerst te koken. In de meeste plaatsen moet dat nog steeds, dat zijn naast Amersfoort onder andere Leusden en Soest. Ook morgen wordt er veel minder gevlogen van en naar Schiphol... door de sneeuw en de harde wind. Er zijn nu al 600 vluchten gecanceld, vooral KLM-vluchten binnen Europa... en dat kunnen er nog meer worden. Schiphol zet bedjes neer voor gestrande reizigers die niet weg kunnen... omdat ze bijvoorbeeld geen visum hebben. In Den Haag loopt het storm met mensen die parkeergeld terugvragen. De gemeente maakte een foutje toen ze betaald parkeren invoerden... en dat heeft drie jaar geduurd. In die tijd had niemand hoeven betalen... Een jurist die claims verzamelt heeft er al duizenden binnen... en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. In Amerika worden dit jaar tussentijdse verkiezingen gehouden... en president Trump begint hem een beetje te knijpen. De republikeinen kunnen de meerderheid verliezen... in het huis van afgevaardigden. En Trump is bang dat de democraten hem dan af willen zetten. Laten we dus alles op alles zetten om te winnen, zei hij tegen zijn partij. Het weer van weer online? Vanavond droog en een paar graden onder nul. Vanaf de vroege ochtend sneeuw en harde wind... In de loop van de middag gaat het dooien, en in het westen valt dan natte sneeuw of regen. Het kan verraderlijk glad worden. En dat was het nieuws op Slam. René, dankjewel. Het is er twee minuten over zeven. Zometeen weer een middagshow. Eerst even verkeerd door flitsbaar. Is er geen vertraging bij rempel? Wel een vlicht. Uh... Vlichter? Mijn god. <laughs> een flitser. Een flitser. A16. Wat chill. Een flitser nu? Ja. Jazeker. Ja, ja. Uh, ondanks de gladheid ah, wordt er gewoon geflitst ah, hoor. Dus je moet oppassen waar je rijdt. Prins dus. je rijdt. A Prinsbeek dus. A16. breder dordrecht Bij Prinsbeek staan ze te flits bij 58,3. Bij NCOI weten we... Dat mensen het jaar vaak starten met het goede voornemen om een opleiding te volgen. Om je daarbij te helpen en om te vieren dat we 30 jaar bestaan, krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga nu snel naar brooks.nl. Brooks met een Z. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. De KFC meal deal voor 4.99. Je krijgt zoveel dat past niet eens in dit spotje.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 Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag, de gok van je leven. Slam. Patrick, Erik Jan en Julia. Ja, en uh, luisteraar Wilbert is meer dan 50 keer in Las Vegas geweest. Oh. Dus ik heb zo heel veel tips voor je in deze Slammiddagshow. Ook Purple Disco Machine naar Geta. we will find you. middagavondshow. Wij hebben het deze maand over Las Vegas. De gok van je leven. Je wint hier bij Slam een trip voor vier naar Las Vegas. Dus jij en drie vrienden of vriendinnen. Als je meedoet dus met de gok van je leven, je kunt de hele tijd Vegas plus je leeftijd appen. En dan kan je zometeen meespelen, of zomaar meespelen, met ons roulette-wiel wat hier in de Slam studio staat. Mm. Nu krijgen we een appje van onze vriendelijke luisteraar Wilbert. Wilbert, avond. Hey, goedenavond. avond. Goedenavond. Zal er ook even iets meer een Las Vegas-muziekje bij. Uh, jij kan zeggen dat jij een Las Vegas expert bent. Zo begin jij je appje. Ja, ik ben er al uh, meer dan vijf keer. We zijn de tel kwijtgeraakt. Ja, misschien wel vijftig, misschien wel 60 keer. We zijn de tel kwijtgeraakt. <laughs> maar dan ga je, dan ga je dus uh, meerdere keren per jaar, neem ik aan. Of pak je gewoon een ja, jaar zijn, tien keer? Ja, we zijn dit jaar vier keer geweest. Wat? Vier ja, keer? Lekker, jongen. In vier keer. Maar ja. wat, ga je <laughs> heel de hele tijd daarheen voor een casino? Of vind je de sfeer leuk met alle lampjes, alle gekkigheid? Hans nou, ja, de, Nee, dit is, uh, het is veel meer. Inderdaad, de shows uh, die, die zijn daar zo uh, top. Uh, je hebt uh, hartstikke goede uh, zwembaden. De restaurants zijn allemaal uh, top. Uh, je hebt daar parken, de, de malls. Uh, het is echt een, een, ja, een entertainment uh, capital of the world. Jij houdt gewoon van die stad? Ja. ja Dat is het, ja. toch? Want voor goede restaurants Zee, kun je ook wel naar een stad in Nederland gaan. Dat, het gaat voor jou echt om de sfeer in Las de Vegas. Beleving, de alles beleving, alles op en eraan. Ja, ja. ja weet je, de, de restaurants daar zijn allemaal iets beter. Elk casino wil zijn eigen restaurant hebben met uh, specialiteiten waar mensen voor komen. Dus ze, ze pakken daar net iets meer uit. Oké, okay, en ga je altijd naar hetzelfde hotel? Of uh, dat is het gewoon iets, iets waar je en dan uh, gooi die prik ergens op de in Vegas? Nou, we hebben een uh, loyaliteitskaart bij uh, MGM en oh. uh, daar hebben we een gold status. En dan krijgen we gratis kamers. Dus dan kunnen we 84 gratis wapen... <laughs> Ja, ja. Gozer. Maar luister, oh, dat doe je echt bij die wheels. Maar, maar is het dan ook zo, of, of, of moet je dan echt met, met tonnen aankomen dat ze ook ophalen vanaf... Uh, nee, vanaf... Nee, nee, nee, nee, nee, dat is in de hoogste status. Okay, daar okay. zitten wij natuurlijk niet. Wat nee, is het, we, we, we, het grootste bedrag wat jij een keer gewonnen hebt daar? Uh, nou, dat was dit jaar in uh, Holland Casino, dat was 30.000. Oh, die oh, is in Las Vegas dan? Oh. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee van, los. Las Vegas. Nee, nee, toch nee, lekker. 30k ook lekker ja. hoor, maar goed, ik denk ook wel eerlijk gezegd, Wilbert, dat jij behoorlijk wat geld erheen hebt gebracht. Nou, dat valt best wel mee eigenlijk. Oh ja. Want de, de, de kamers die zijn allemaal gratis. En als je naar Spanje toe gaat, wat betaal je voor een hotelkamer daar? Is ja, dat dan je dan je snap dan ik, maar je als, als je naar Las Vegas gaat. gaat. En ik krijg mijn hotelkamers gratis. Maar jij en, gaat hey, natuurlijk hey, niet een, een, een casino in Las Vegas binnen met een tientje. Je hebt daar wel, daar gooi je wat meer in, toch? Nee, dat, dat valt echt mee. Daar gelooft niemand. Maar uh, wij verliezen eigenlijk op onze vakantie zo'n 1500 à 2000 euro in het casino. Oh, en vat dat, mij. En dat is genoeg om, om gratis kamers te krijgen. En een credit te krijgen. En uh, free play money. En daar ging je dan wel. weer op. Ja. Hey, en heb je nog tips, ja. uh, Wilbert, ja. voor uh, onze potentiële winnaars en winnaressen. die nu allemaal aan het luisteren zijn? Ja, ze gaan bij jullie één een, een bedrag op een, een kleur zetten, hè, bij roulette: ja. Ja. Ja. 2026 euro. Ja, oké. Okay. Ja, de, hoeveel is dat in dollars? Uh, hebben jullie daar zo. We zeggen wel gewoon even 2026 dollar. Ja. Geen idee. Oh, oké, okay, okay. nou oké, okay, goed. Dat gaat dan op het eh, op, op, op kleurtje. In Vegas heb je eh, verschillende roulette tafels. En de standaard eh, roulette tafel, zoals we die gewend zijn in Nederland... heeft eh, 37 nummertjes. Ja, ja die staat hier ook. Dat is deze, die hier staat. 1,36 en een 0. 6. 6. Ja, nee. En een maar, maar, nul. En... Nou, maakt niet uit, <coughs> gaan we verder. Ja, maar in uh, andere... Uh, ze hebben nu... ...de tafels veranderd in uh, Las Vegas... Oh. ...en daar hebben ze er een extra nul bij gedaan. Daar heb je twee nullen. Oh. Daar heb je 38 nummers. Maar ze hebben nu 3 nullen erin gebracht. Dus oh. dan heb je 39 nummers. Oh. Als je nu dat bedrag uh, in gaat zetten op een kleur... ...dan kun je beter naar een high limit room gaan... ...waar ze maar 1 nul hebben. Okay. Want, want zou je uh, op een tafel spelen uh, met uh, 39 nummers... ...dan is je winkans... 46,15%. Komt ook met, met pers. Je, je hebt ze helemaal ja. nee. Ga je naar... Ga je naar oh, de, de expert, hè? Ja. Ja. De expert. Ga je naar een tafel toe uh, met twee zeros, dan is je winkans 47,37%. Okay. Maar ga je naar een tafel toe in een high limit room... met maar één zero... dan is je winnkans... Die stijgt dan met 2,5% naar 48,65%. Nou, dat is toch oh, aanzienlijk. aanzienlijk dan op zo'n bedrag, toch? Wilbert, ik, ik ben zo naar je aan het luisteren. Ben jij ook zo'n type die dan, laat maar zeggen, gaat pokeren... en, en dat je gewoon kaarten gaat tellen? Ben je er zo een? Nou, bij poker tel je geen kaarten. Oh. Bij Blackjack tel je kaarten. Oh, Blackjack. Oh, ja. <laughs> ja. ja. Dus uh, als, je dan naar de, als je dit gaat doen... dan kun je het beste in de high limit gaan van de Bellagio. Ja, high limit. De high, high limit. Daar ja, moeten we natuurlijk. Dus even voor de je... goede orde Wilbert. Want er staat hier dus zo'n roulette tafel. Die heeft twee groene vlakjes. Eentje ja. met 1-0. Ja. Eentje met 2-0. En wij doen dus hè, tijdens dit gok van je leven spel. Als je daarop komt met je bal. Heb je gelijk vier fietsjes voor onze finale. Maar jij zegt dus je moet naar een tafel. Waar één groen vakje op staat. Eén groen vakje inderdaad. Ja. En, ja, en dan in de uh, high limit van de Bellagio. Daar hebben ze een extra tafel. Met die 1-0. Maar valt die uh, jouw uh, uh, ja, jou inzet in de nul, hm? dan uh, krijg je de helft nog terug van je inzet. Oh, dat scheelt. Dan ja. heb je toch de helft gewonnen. Ja. Ja, okay. dus dat is de tip uh, dat je iets meer kans hebt om te winnen als je naar de tafel gaat. Wilbert, mogen we jou bedanken voor dit uh, waanzinnige advies? Ja, zeker. Wij gaan dit, uh, nou ja, de luisteraar heeft het nu gehoord en uh, wij zullen het de komende weken ook meegeven. Dat is waanzinnig. Dankjewel Wilbert. Ja. En uh, okay. nog, nog één vraag. Wat is het leukste casino in Vegas? Uh, Mendeley Bay. Gaan we naar Mendeley Bay? Fijn, awful, jij wel? Oké. Hey, son. I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey, son. I wanna tell you how anything you dream is possible. And no, no, no, no. Man to me, hey son. I want to show you how to leave a bigger legacy. You know, one day I'll. Big and beautiful They closed and bend over to the, to the front, front and touch your you toes. toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my piggy's valued get over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D's. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed, it's a. To make your booty go. Take that, Oh, een waanzinnige trobeek hier bij Slam. Als je Lil John en Ludacris. Yeah, meer trouwens trouwens, morgen, hè, van vanaf 12. Hou ze in de pauze. Tussen 12 en 2. Hoor oh, je hier altijd tijdens de lunch bij Slam, hè? Gaan we weer lekker in de mix, jongens. Lekker Alles man. door elkaar heen gesoust voor de muzikale blender. Ja. Ik zin in oliebollen om er me nergens mee te krijgen. Zo, zonde, hè? Die ja. mis ik ook. In één keer. Heerlijk. Slam Middag Show. muziek ontdek je bij Slam. Het is de nieuwe van Cassian en Jodo. Dit is Love Break. En samen met Jodo en de whole Love Raid hier bij Slam in de Middagshow. Zometeen een bizar verhaal uit België. Wat een volwassen vent daar gedaan heeft om onder een boete uit te komen. Of misschien wel een zelfstraf omdat hij te veel gezopen had. Wat hij gedaan heeft hoor je zo. En deze alles ook. hier bij Slam, blijf erbij. Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, Kost je maar drie minuten.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 Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pies bij. Als het sneeuwt of oh, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomal ah, maakt heel je winter goed. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè?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 Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. 18 plus speelgoed. Dus. Ja. Echt, serieus. 7, 7, 7, oh. oh, wat een geld. 80.000 tot verdikken. me. Ben jij de volgende postcode winnaar Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven.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 Verraderlijk glad worden. Kijk uit, kijk uit als je. En, ja, ramen en deuren dicht. Blijf binnen. Noodpakket. TV aan, radio aan. Maar blijf binnen. Ga niet de weg op. Weervrouw Julia waarschuwt uh, voor de ontvangst. Als je dus morgen. radio moet maken morgen hier, dan. Ja, ja dan, wij, dan, wij dan, gaan ja. ons best weer doen om hier te komen. Ja, houd er ja. inderdaad rekening mee. Op de weg ook, waar het nu overigens bijzonder rustig is. Geen vertragingen. En ook geen flitsers, toch, Erik-Jan? Wat is er? Oh, ik heb je ja. heel even kijken. Oh, Sorry. ik denk je speelt het een heel stuk heel mee. Nee. Uh, maar ik moest heel even uh, lang kijken, uh, Patrick, zoals je hoorde. En uh, nee, nee. Ah, lekker wat. Het is uh, half acht geweest. Hoofdpunt uit het ANP-nieuws, die krijg je van René vanavond. Hallo. Goedenavond. Ook morgen zijn er veel minder vluchten van en naar Schiphol door de sneeuw... en er komt ook nog storm bij. Er zijn nu al 600 vluchten gecanceld en het kan nog meer worden. Het is rustig op de weg. Op het hoogtepunt van de avondspit stond er iets meer dan 100 kilometer file. 500 kilometer minder dan normaal. De files kwamen vooral door pech en ongelukken. In sommige steden is het strooizout bijna op. In Heilo, Bergen en Leiderdorp bijvoorbeeld. Ze gaan daar nu alleen op de belangrijkste wegen strooien. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Tijdens. Patrick in julia. Als iemand nog wat uh, zout over heeft thuis, graag even melden bij de gemeente. Alesso en Sasha nu, Destiny... for it Patrick, Erik, Jan en Julia. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. O-T-O-T, -o -t, there's never much love when we go O-T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand One more time, for I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time, for I go Higher powers taking a hold on me Baby, I like your style Strength and guidance All that I'm wishing for my friends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 I, if I was taking hold on me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 Drake. Lekker man, lang niet gehoord deze. Samen met Whiskey and Kyla, One Dance, Patrick, Erik-Jan en Julia. Ik heb een uh, bizar verhaal uit uh, België, jongens. Dit is echt een bizar verhaal. Daar heeft de politie in het uh, Belgische Duffel... Mooi plaatsje daar, Duffel. Een alcoholcontrole gehouden en daar kwamen ze een, een man tegen. En uh, die hebben ze aan de kant gezet. omdat hij te veel had gedronken. maar hij zat niet achter het stuur. Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Maar wie zat er wel achter het stuur? Een joggie van 12. Huh? Wat zei die man vervolgens? Ja, ik, meneer de agent, ik was eigenlijk, <laughs> eigenlijk. was ik een beetje te zonk om te rijden. Dus ik heb mijn zoon achter het stuur gezet. Toen hebben ze inderdaad het joggie gevraagd hoe oud ben jij? Hij is 12. Ja. Nou, dat dat jochie reed heel erg langzaam en acht meter uh, <laughs> voor de controlepost kwam die auto tot stilstand met het jochie achter de pedalen. Ja. Maar en nu het... komt het mooi, hè? Ja. Of wat wil je zeggen? Kijk, ja, ik wou het zeggen? Het verhaal werd nog erger. Nu komt het mooi, hè? Nog erger. Uiteindelijk zat de jochie moeder. Haddenken. Nee, moeder achterin. Had een rijbewijs, was nuchter. kon gewoon rijden. Is daarna met die auto naar huis gereden. Ja, dat je dat een goed idee vindt. Er zaten ook nog drie andere kinderen in die auto. Ja, oh, maar oh, ja, met serieus het want, oh, zin was het. Echt lekker, het hele ja, gezin was gewoon lekker op pas geweest. Hilarisch. En dan denk je, oh ja, dit is echt een heel erg goed idee. Dan ja, had die vrouw nee, niet echt heel veel te zeggen, denk ik, in huis. Nee, ze waren ook gelijk een... Nee, die behoorlijk in, uh, onder de duim gehouden, denk ik. Het werd een proces verbaal met Voor alle mistentanden, zeg maar. Maar ook een enkel je jeugdzorg. Oh zo'n melding bij uh, kind. Uh, veilig, huis, ja, over veilig thuis of is een bijzondere soort van opvoeding. Ja, ja, ik vind het altijd zo bizar. Kijk, als je het zelf doet, ala, en dat is nog niet verstandig. En, maar als je dan nog kinderen op je achterbank hebt zitten, dat is toch wel zo fijn. Wat leipen. Dat ey. is toch Maar net al je vrouw achterin zit, die al gewoon had kunnen rijden. Dus dat je dan ook niet zelf bedenkt. Van goh, laat mij anders rijden, Henky Pieter. Want jij hebt uh, te veel gezopen. Wat funny. Dat is toch bizar, ja, hè? België, ja, Daar bizar. gebeurt het allemaal. Ja, okay. Nou, uh, drive safe zouden we zeggen. En wees ook een beetje veilig op onze weg code oranje dus morgen vroeg in het uh, hele land. Dus hopelijk zijn wij er morgen uh, middag ook voor een, een, een nieuwe. nieuwe Slam middagshow. En anders hoor je ons vanuit huis. <laughs> oh, nee, dat kan niet. Uh, John is blue, This is Edge of Desire. I'm going all in Dat zou in mijn geval betekenen dat mijn GFT-bakken in één keer arpjes krijgt. En dat de ja, oh, oh, oh. Ik droom zo vaak over mijn GFT-bakken, jongen. Hij is maandag niet opgehaald. Ik, ik kan er echt lijp van worden. Er zit ook niks in. Maar gewoon het idee al dat het had kunnen gebeuren en het niet is gebeurd. Voor een klein laagje sneeuw. Maar goed, dat is jongens. Ik maak me meer zorgen om jouw dromen. Uh, hey, Jij, hey. Nou, maar die zeggen... Die zijn heel. Als jij droomt over GFT-bakken, die hartjes <laughs> vleugeltjes krijgen. Ja, je moet laten zeggen, uh, als je echt lijf wilt dromen, dan moet je een jaar lang uh, elke avond uh, drie Jonko's naar binnen werken nee. en dan één klap stoppen. Oh. Dan ga je ook echt. Uh, ja, morgen, <slaps> uh, <slaps> nou, ik zeg niet. <hijen> het was ook niet uit ervaring. Zo. Nee. <hijen> is, stel je voor! Uh, wij zijn er morgen weer met een nieuwe slaapmiddagshow show vanaf 5 Lekker, uur. Jo, wat gaan we doen, morgen. Wij Jok. hebben morgen natuurlijk onze. Professor dat ja, is Ook gewoon dit nieuwe jaar gewoon weer meegenomen. Die gaat jouw hand lezen. Leuk man. En wij hebben de Haagse Jules... Uit O.O. Den Haag. O.O. Ja. Ja. Nieuwe... Dat is weer helemaal terug, hè? Ja, op SBS6. En hij leuk. is natuurlijk ook bekend van TikTok... waar altijd die Haagse ja. dingetjes doen. Nou, hartstikke leuk. Die komt dus morgen even langs. En natuurlijk weer kans op de gok van je leven. Ja, ja je maakt weer kans op een trip naar Las Vegas... voor jou plus drie vrienden of vriendinnen. En morgen vroeg zijn de vrienden van de ochtendshow... natuurlijk gewoon weer hè. vanaf 6 uur in de ochtend. Dan uh, krijg je ze weer. Uh, Bob, het laatste woord is aan jou, jongen. Oh, en dan is het alweer voorbij. Helaas... Ga ik in de feut, zouden in een hoekje liggen. Dat snappen we. Dat, maar, maar gelukkig zouden we er morgen gewoon weer, toch? Lekker man, GFT. GFT-bak, die gaat vliegen en zo. Sarah Larsen is hier met Midnight Sun. Turn it up a little louder. Empty. So you drive a little back. Taking nothing taste but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise, roof, top down. It's golden now, all the time. It's a midnight sun kiss, getting under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, and visuals in the sand, yeah. Summer Any paper with your heart out It's my favorite part now We ain't got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 Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh ja, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Als je extra goed van start wil gaan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 Even snel voor de kwartaalcijfers. Oh sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag? Het avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met Hello.